Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Een man in Terborg in de Achterhoek is vermoedelijk doodgebeten door zijn eigen hond. De man van 60, die volgens Omroep Gelderland leefde als een kluizenaar, zat dagenlang dood in zijn stoel voordat hij werd gevonden. Hij had bijtwonden in zijn lichaam die hij zelf nog had proberen te hechten. Uiteindelijk overleed de man door bloedvergiftiging. De politie had grote moeite om zijn huis in Terborg binnen te komen, omdat zijn rotweiler heel agressief was. Het dier is afgemaakt. Twee andere honden en tal van andere dieren zijn elders ondergebracht. Het Britse ziekenhuis waar de verpleegkundige werkte die schuldig is bevonden aan de moord op zeven baby's... heeft meerdere waarschuwingen over de vrouw genegeerd, meldde Britse media. Zo weigerde het management de vrouw te ontslaan, terwijl meerdere artsen haar al verdachten van het doden van baby's. Gisteren oordeelde de rechter dat de verpleegkundige de zeven moorden in 2015 en 2016 heeft gepleegd.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 Het weer. Op steeds meer plaatsen schijnt de zon. Alleen in het oosten kan nog een bui vallen. Morgen een vrij zonnige zomerdag. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen prima door.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 Het zijn twee.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 ik heb je losgelaten, ik heb toch echt beter verdiend, beter dan die jaren. Wil ik weten dat je veilig bent? Wil ik weten hoe oud.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 Maybe somebody comes on the wall mijn ogen reeds gesloten Met denken als ik slaap Ben ik even weg van al mijn dromen Maar ik slaap slapeloze nachten Yeah, en ik wil back to the future Ik vroeg branden de plek van mijn voeten Ik reis straks de stad, ligt te snurken Blikken van ijzer in de stad vol mijn schurken Zone in mijn eentje, mijn visie is zuiver Zweet in mijn bed, ik wil liever naar buiten. Mijn gedachten op mijn masterplan En ik dans met de duivel, de geeft dan hoe ver ik ben Ogen volgen mij, net alsof ik in een film zit Vingers die welezen duiken, we stil zit Klaar voor de actie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 Stop losing of the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 Gaan. We dansen tot het zonlicht roept. Kom de dag, ik aan. Is een gevoel en zonder vragen, zegt jouw antwoord mij. de nacht de rust vindt en de zon weer volop schijnt ik wil met je dansen tot de Berst de tendre insouciance. Je l'ai gardé dans mon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 Meer in het zand In gedachten zie ik jou Sensueel volmaak zo mooi Alsof je hier nu voor me staat Uit het niets kom jij tevoorschijn Is dit ons moment Nooit liefde gekend Tot de avond valt en ik samen met jou Dromen uitlaat komen Dansen tot Get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 in staat geschreven Je moest eens weten FM's antwoord. 106.9 Je doet normaal, nooit overdreven. Jij bent een mazzel in mijn leven. Jij bent zo eerlijk en zo oprecht. Praat over anderen, nooit slecht. Je bent een wereldvrouw, jij bent een stuk. Jij bent mijn leven en mij. Fem met een hoofdletter Z van zon, zee, Zandvoort en Zomerits. Zomer Telefoon om twee uur s'nachts. Blijf wat langer, wees niet bang. Uren glijden traag voorbij. Slapen is er niet meer bij. Als je s morgens voor me staat, zeg jij. U weet wel hoe dat gaat. Van Laten mij nu werkelijk uit. zelfs die tranen op je gelaat. If you lose me, then baby, good luck I'm the king you to so your checkmate Still so yours, though, baby, you've won I'm the bubbles in champagne Could be tight like you're holding your cup I'm the keys to your car, babe Oh, know that you need me See